11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De PvdA krijgt het de komende tijd nog moeilijk met haar eigen achterban. Dat zegt oud-informateur Bos in een interview met de Volkskrant... over het regeerakkoord van VVD en PvdA. Volgens hem wisten beide partijen exact waar de pijn zou zitten. Ze hebben volgens Bos als uitgangspunt genomen... dat er zoveel wordt bezuinigd als de VVD wil... en dat de lasten worden verdeeld zoals de PvdA dat wil. Bos is niet verbaasd over de commotie die is ontstaan... Als je 16 miljard euro bezuinigt, dan weet je dat de storm op zeker moment opsteekt. PvdA-partijvoorzitter Spekman zegt in het AD hetzelfde. Ook hij voorspelt nog meer rumoer. Spekman zegt dat hij trots is op de inkomensafhankelijke zorgpremie. Nivelleren is een feest, zegt hij. De VVD-top heeft op de ochtend van de Tweede Kamerverkiezingen besloten... om een beperking van de hypotheekrenteaftrek te accepteren. Dat schrijft NRC Handelsblad. Toen uit de peilingen bleek dat VVD en PVDA zouden moeten samenwerken... zou de VVD-top hebben geconcludeerd dat beide partijen... hun ideologische stokpaardjes moesten opgeven. Op de A28 bij Bijlen staat een lange file... omdat de weg is geblokkeerd door een groot transport. Een oplegger met erop een silo past niet onder een viaduct door. Het gevaarte staat midden op de weg stil. De opslagtank, die is bestemd voor een melkveebedrijf... wordt nu met een kraan over het viaduct getild. Dat duurt waarschijnlijk nog een uur. Het verkeer op de A28 richting Zwolle kan er alleen over de vluchtstrook langs. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie is vandaag op bezoek in Burma. Hij wil daar de banden aanhalen tussen de EU en de voormalige militaire dictatuur. Sinds de politieke hervormingen van vorig jaar zijn bijna alle sancties tegen Burma opgeheven. De EU biedt Burma een ontwikkelingsprogramma van zo'n 150 miljoen euro aan. Het weer vanuit het zuiden trekt een gebied met regen over het land. In het westen ook kans op onweer. Het wordt een graad of acht. Morgen begint droog, later opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Leende en Afrit Budel staat 6 kilometer file. De rechterrijstrook is bezet. En u hoorde het in het journaal op de A28 Assen richting Hogeveen... is een uitzonderlijk vervoer aan de gang van een silo... bestemd voor een melkveehouderij. Daarom staat tussen Assen-Zuid en Bijlen 2 kilometer. Onze laatste informatie dat de weg weer vrij is daar. Even verderop tussen Bijlen en afrit op de A28 richting Hogeveen... staat een file van 4 kilometer door wegwerkzaamheden.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 Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De chaos is compleet. Toegegeven, het was een snelle formatie. Maar nooit eerder is een regeerakkoord zo snel afgebrand... Een cynicus zou bijna zeggen dat het kabinet al is gevallen... nog voor het op het bordes staat. Nou ja, uh, het beeld is in elk geval desastreus. In onze uitzending vanmorgen de recensie van FNV-voorzitter Ton Heerts. Vindt hij het akkoord een stimulans voor het poldermodel... of geeft hij op de valreep een negatief advies... aan het Partij van de Arbeidcongres van vanmiddag? We horen het zo. Meneer Heerts, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Ook hier Alexander Pechtold van D66. Hij wil positief oppositie voeren, dat lijkt ons met recht een uitdaging. Goedemorgen. Ja, ja, op dit moment is er geen oppositie nodig, heb ik het gevoel. Fijn dat u er bent. En ook bij ons aan tafel Bas Eenhoorn, oud-voorzitter van de VVD, crisismanager, nu burgemeester in Alphen aan de Rijn. Goedemorgen, meneer Eenhoorn. Ja, over communicatie valt wel wat te zeggen. Ik denk dat we dat vandaag ook wel gaan doen. En luisteraar, u kunt ons ook zien op onze website troskamerbreed.nl. en ook op Politiek24. En in Den Bosch, u hoorde het al, daar congresseert de Partij van de Arbeid... Daar is Straks NOS-collega Wilco Boom. Schakelen we misschien straks even mee? Dat congres begint pas om 12 uur, maar we zullen vast wel een beetje sfeer proeven. Ja, nou beginnen we zoals altijd eerst uh, met uh, de zaterdagkranten. Het is een hele klus om een ander onderwerp uit te zoeken dan uh, het kabinet of het kabinet in wording en het drama rondom het regeerakkoord. Dus dat doen we ook maar niet. Dus laten we het daar maar over hebben. Voorpagina van de Telegraaf. De Telegraaf die de hele week een beetje actie voert tegen dit regeerakkoord. Uh, meneer Enenhoor, een oud voorzitter van de VVD. Het is toch uh, dat ik dat het eerst aan u wil vragen. Hier zie je de nieuwe, ik hou hem nu even recht voor u op, een grote foto van Mark Rutte met zijn handen in het Die haar. In het haar ja. Wat straalt dat uit voor de nieuwe uh, premier in Wording, kabinet Rutte 2? Ja, dat is uh, geen goed beeld. Hè? De, de kop uh, Rutte weet het niet en dan uh, vertwijfelt. Uh, je hoofd vasthouden, dat is geen goed beeld. Uh, het, het, het vervelende van de hele kwestie... maar dat hebben we natuurlijk allemaal heel goed in de gaten... Hè, is dat er vanaf het begin niet duidelijk is gecommuniceerd... over wat er aan de hand is ook al ken je alle getallen niet... ook al heb je discussie over wat het uitwerkt... begin eerst met uh, mee te denken met de mensen die geraakt worden... Uh, met, uh, die uh, moeten inleveren. Uh, kijk, het VVD is altijd tegen inkomensafhankelijke uh, uh, zorgpremies geweest... maar ja, er is een deal gemaakt, er is een, com een compromis ja. gemaakt... en dan moet je daarmee beginnen. En wat er nu gebeurd is, is dat men eerst heel vrolijk... Allerlei dingen heeft gezegd waar men het over eens was en hoe goed het was. Pas later uh, de moeilijke dingen. En ja, dat werkt eenmaal niet zo. Ook als je in een, in een moeilijke situatie bent... Ja. moet je eerst dat benoemen en meeleven met de mensen die moeten inleven. Ja, maar als je nu op zaterdag deze foto zo uh, ziet, de krant zo openslaat... Wat, wat denkt u dan? Wat ziet u? Wat voor Mark Rutte staat daar? Nou ja, kijk, Mark is niet, niet uh, zomaar iemand... hij is niet voor een kleintje vervaard, dus hij komt wel weer terug. Nee. Hij, hij heeft, hij heeft maar geef ge eens een gevoelsantwoord. Oh, de, oh, de, oh de, de tranen schieten me in de ogen. Ik heb, ik heb reuzen ik, ik reuze met hem te doen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat hij er niet uitkomt. Uh, bedoel, hij is communicator genoeg om er weer bovenop te komen. En ja. ik, wat hij moet doen... Kijk, we zitten hier nou toevallig ook aan tafel met een sociaal-liberaal. Uh, ja. nou, het is een hele gekke ochtend. Ja, ja het is, maar het is al goed, hoor. Uh, de, wat hij wat er moet gebeuren is natuurlijk dat er zo snel mogelijk wordt gekeken naar, a. Ah, wat betekenen al die berekeningen? Wat ja. komt er nou echt uit? En twee, ga eens praten met andere partijen om te kijken of er scherpe randjes afgehaald kunnen worden, zodanig dat ook de steun in de Eerste Kamer kan worden gehaald. Komen we uitvoerig op dat over ik. terug natuurlijk in, in deze ochtend ook. Maar nog even een ander krantenbericht erbij. Uit de NRC, zowel Volkskrant als NRC hebben vandaag grote reconstructies geplaatst van hoe de kabinetsformatie uiteindelijk is verlopen. Volgens een bericht in de NRC zou Mark Rutte, de hypotheekrenteaftrek, al op de ochtend van de verkiezingen hebben laten vallen. Alexander Pechtold wil da daar toch even graag uw reactie op. Ja, als dat rond half tien is geweest, dan was het twaalf uur daarvoor... dat ik met uh, mijn collega in debat was bij het laatste NOS-debat... NOS -debat, en hem mm -hmm. prikkelde om op zijn minst daar beweging op te tonen. En die beweging was toen nul. Dus wat niet... hij zei toen... Dat staat nog steeds als een huis. En dat was eigenlijk een herhaling van wat we in 2010 hadden gezien. Uh, dat maakt een groot probleem vervolgens voor de woningmarkt. Want dan weet je, dan gaat de andere kant niet bewegen op de huurmarkt. Ja. Dus als de koopmarkt vastzit. En kiezers zijn daarmee naar de stembus gegaan. Ja, precies. Van, nou ja. Het was 12 september. De mensen die kozen nog voor iemand op dat programma en op die uitspraak. En s'morgens had hij al uh, in zijn achterzak een heel ander verhaal. Ja, kijk, ik Hoe denk zou dat... u dat noemen? Weet u, of het nou om zorg gaat of om dit gaat... we zijn nu heel erg bezig. Wat doet, betekent dit voor politici? Wat betekent het voor Rutte als mens? Wat betekent het voor partijen? Ja. Nee, ik, maar ik, hoe noemt ja. u het als een, als een uh, kandidaat op de avond... dat voor de verkiezingen zegt, ik sta hiervoor... en op de ochtend daarna voor iets heel anders? Hoe noemt u dat dan? Uh, ja, dan, dan ben je te veel met je partij bezig en de macht... en te weinig met degene waarvoor je het doet. En dat blijkt ook eigenlijk uit dit en, hele regeerakkoord. En dus en, hoe heet dat dan? Ja... Weet u u kan durft het niet te zeggen, maar u weet nou, waar je, wij op aansturen. Ja, u wilt het woord kiezersbedrog horen, maar dat okay. vind ik veel te makkelijk. Meneer Geert, <laughs> uh, nee, ik ga door. Te ja. makkelijk? Nou ja, omdat ik nogmaals, ik, ik, ik praat graag met, met, met twee anderen vanochtend over de problemen die zich nu voordoen. Maar wat bij mij het beeld nu na deze eerste week vooral is. Mensen gingen naar de stembus met het idee... we moeten nu een stabiel kabinet krijgen. Deze twee partijen kunnen een stabi stabiel kabinet vormen. Ik ben blij met het tempo waarmee er een akkoord is gesloten. Maar ik vind wel dat die spoed geleid heeft... tot vooral het kijken wat betekent het betekent voor de partij... en niet wat betekent het betekent voor achterban. Sterker nog, wat betekent het voor heel Nederland. Ja. En dat vind ik het grote mankel op dit moment. Maar, maar, maar dan, mag ik dan vragen? Wat u, wat u wat, nog nou, even één ja. vraag aan, aan Alexander Pechtelt In aansluiting daarop, zou het dan voor u denkbaar zijn... dat dit kabinet maandag nog niet op het bordes staat? Zegt u, nou, ja, dat, misschien dat, moet daar misschien... nog maar eens even langer over worden doorgepraat... Ik gezien bang, alle ik ben, chaos? Ik ben, ik ben bang dat de chaos dan... Compleet is, maar het, het was natuurlijk verstandiger geweest om nog eventjes wat verder te gaan. Ik vond het verfrissend dat gemeentes en provincies aan tafel konden, dat de heer Heerts met de Bond en de heer Wintjes met de werkgevers aan tafel konden. Maar het gekke is dat het vorige kabinet miste één zetel in de Eerste Kamer, dit kabinet mist er acht. En het draagvlak om dagelijk zware dingen er doorheen te krijgen, dat lijkt weg te vallen en een partij als D66 wil zich constructief opstellen. Maar ik, ik ga natuurlijk niet mee in ondoordachte plannen. Maar voor u geen reden om te zeggen... nu toch eerst nog een debat over de inhoud... Die We hebben een debat het over de inhoud dan? gehad. Er is duidelijk dat men gewoon niet nagedacht heeft over veel uitwerkingen. De een zegt de cijfers zijn wel duidelijk. De ander zegt de cijfers zijn niet duidelijk. Het Centraal Planbureau zegt gisteren overigens... die cijfers zijn wel duidelijk. En inderdaad, ja. dat soort vreselijke scenario's kunnen wel eens waar worden. Ik vind dat een, een valse start. Ja, ze hadden langer kunnen praten, hebben ze niet ah, gedaan. Ja, ha, langer kunnen praten en vooral meer vanuit mensen ja. kijken. Je kijkt nu vooral wat zit er vanuit mijn programma en zijn, de ander zijn programma in. Maar wat telt het op voor, voor mensen. Die gaan namelijk dit weekend allemaal kijken. Mijn hypotheek, mijn kinderopvang, uh, mijn zorgkosten. En zo is er niet gekeken door de onderhandelaars naar dit, uh, naar dit akkoord. Ja, en de, en de onderhandelaars zeggen, of liever gezegd degene die het moet verkopen... die zeggen, ja, is nog niet helemaal duidelijk, moeten we nog nader uitrekenen. Dan is het toch ook een terechte vraag. Dan staat daar toch maandag, als dat allemaal zo gaat... een, uh, een gemankeerd uh, kabinet op het bordes, want het Zeker. is nog niet af. Nou, ze hadden misschien dit weekend... ze hebben nu vandaag gaan ze met het constituerend beraad aan de gang. Het zou mijn liefding waard zijn... dat ze dan een aantal van dit soort vlekken nu al opruimen... door te zeggen, ik, ik heb dat gisteravond ook gezegd... van misschien dat dat zorgplan afzwakken... de PvdA een stuk van de bezuinigingen... op ontwikkelingssamenwerking weer teruggeven. Ja. Dan, dan is er in ieder geval duidelijkheid over een deel van, van deze ellende. Ja, die inhoud, daar hebben we het straks ja. ook over. Um, Ton Heerts, eh, nog heel even bij de kranten blijvend. We zien ook in andere kranten andere geluiden. Spekman bijvoorbeeld, eh, de voorzitter van de Partij van de Arbeid... die zegt de overwinning op de VVD is zoet. En in een andere krant zegt hij nivelleren is een feest. Is dat handig? Ja, dat zijn zijn woorden. Ik denk dat het uh, nu heel veel over de zorg Maar er zijn natuurlijk enorm draconische maatregelen... Ook op de arbeidsmarkt aan. Uh... Uh, aangekondigd. Uh, we hebben al meer dan een half miljoen werklozen. Er komen er 8.000 per maand bij. Dat worden er nog meer. Uh, door, de, door de radicalisering zou je kunnen zeggen van nog meer bezuinigingen. Ja, En, en dus is het dan handig dat de Partij van de Arbeidsvoorzitter zich zo Nou, ik, ik, ik, ik denk dat er geen enkele reden tot feest is als je 16 miljard bezuinigen op tafel legt. Dat lijkt mij allemaal niet, uh, niet verstandig. Nou, een, een, een dingetje nog. Straks uh, om twaalf uur is het PvdA-congres. Daar nou, zullen we straks uh, misschien nog wel een klein geitje... ter voorbereiding daarvan horen. Um, uh, gewoon uh, uit uw hart gesproken. Als u uh, PvdA-lid zou zijn, of daar de mensen zou moeten adviseren... ja zeggen of nee zeggen tegen dit akkoord. Wat zou u doen dan? Nou, ik, ik, ik zou het niet klakkeloos zomaar in dat congres doen. Nee, ontlopen. maar kan is, niet. Nee, De, maar, amenderen kan niet op ja, dit congres. Nee, dan zou ik zeggen... Um, u bent ja, lid, hè? Ja, mits. Nee, ja, mits kan niet. Dat oh. deden ze geloof ik in ja. 1977. Werd er een motie aangenomen, ja, mits. Ah, nee, niet zo. Nee, nee, dat niet zo beter? kan dit. Het is ja <laughs> nee, of nee. nee maar u, u bent lid, u nee, mag maar, stemmen. Maar, wat zou u stemmen? Op, op zichzelf zijn er nu VVD en PvdA die hebben... Uh, ik heb gestemd. Dus u heeft daar, gestemd. Ik, ik heb op 12 september gestemd. Dit is eruit gekomen. Nee, goed, dus maar op in zichzelf... dit congres, bedoel ik, mag u ook stemmen? Ja, dan, dan, dan zou ik op zichzelf niet tegenstemmen. Niet tegen? Nee. Maar, dus maar ik zou over ja. ze tenminste nog praten. Ja, niet tegen. Nee, maar, nee, maar ze... kijk, ik vind uh, op zichzelf... Uh, maar u zei is... ook even van uh, uh, nee, maar anders. Ja, natuurlijk. Ik vind gewoon de manier niet waarop... niet tegenstemmen en nee, toch nee, maar maar ik anders. De, ik vind de manier waarop ik als FNV-voorzitter... want daarvoor zit ik hier, en niet als individueel lid... Uh, zie wat dit pakket op dit moment allemaal teweeg brengt... dan denk ik, ja, we hebben nu de zorg... maar er zijn nog heel veel andere draconische maatregelen... waarvan we nog geen weet hebben hoe dit allemaal gaat uitwerken... op mensen, op gezinnen, op families. Nou, oké. Okay. Nou, we gaan zo helemaal los uh, uh, op de inhoud. En we hebben de nummers van het Centraal blambureau bij de hand. Het regeerakkoord ligt hier, <lacht> dus we zijn op alles voorbereid. We gaan eerst even kijken op uh, die heerlijke politieke week. Weekoverzicht. En wat was het een onrustige week. De orkaan Sandy hield huis in Amerika en leek een afzwaaier naar Den Haag te sturen. Wat begon als een kalme najaarsbries... groeide in de loop van de week uit tot een forse politieke storm. Aan het begin van de week lag het regeerakkoord op tafel. En uitruil bleek daarin het toverwoord. Noem het maar kwartetten met principes. En ik herinner me nog de eerste avond... dat we met een enorme stapel kaarten tegenover elkaar zaten. Ja, letterlijk door Bouter Bos getekend. Uh, even met een stukje huisvlijt. En daar stond het gewoon allemaal op, inkomensnivellering, belastingverlaging. Aha, dus zo is het gegaan, een plannetje van Wouter Bos. Het is allemaal de schuld van Wouter Bos. Het is allemaal de schuld van Wouter Bos. Door wie zijn wij genadeloos, de kloos? Het is allemaal de schuld van Wouter Bos. Ja, Jeroen van Merwijk zong het al, het is de schuld van Wouter Bos. Mag ik van jou uit de serie Eerlijk Delen, de inkomensnivellering? Dan krijg je van mij uit de serie Rechtse Wensen de 16 miljard bezuinigen. Zo moet het dus gegaan zijn. In mijn naïviteit dacht ik ook wel, na die eerste avond... nou, we zijn er eigenlijk al wel een ja. beetje uit, opschrijven en ja. wegwezen. Ook, ja. ja, dat dacht Rutte ook, opschrijven en wegwezen. Want de chemie tussen die twee partijleiders, die was wel dik in orde. Nou, in ieder geval, wat ik dus merkte bij Dirk Samson... was de oprechtheid waarmee hij dat deed. En ik vind het ontzettend belangrijk in de politiek dat mensen... Ja, echt met passie hun werk doen. Passie, elkaar wat gunnen, geen compromissen... maar een positieve uitruil, een motto... en tot slot een akkoord met een kaf eromheen. De bruggenfoto. Het leek kat in het bakkie. Zo zaten de partijen in de comfortzone van de radiostilte... dus eendrachtig de kaarten. Wij willen eerlijk delen... Hey. Eerlijk delen? Dat was toch juist de serie die de PvdA compleet wilde krijgen? De campagneleus van de partij die eerder nog een gevaar voor het land was? Tijdens de weken radiostilte had niemand Mark Rutte daaraan meer herinnerd. Dus forse tegenwind kwam opzetten bij het Kamerdebat. Bizar is natuurlijk dat het niet zozeer een compromis is... als wel de PvdA, dat hij gewoon helemaal zijn zin krijgt. Ook de kritiek van voormalig gedoogpartner PVV kwam als een valwind naar beneden. Ja, het zijn allemaal verkeerde beslissingen die slecht, die destructief zijn voor Nederland. De storm groeide tot orkaan. Kracht, toen Nederland de volgende dag wakker werd met woedende chocoladeletters in de telegraaf. Daarna kwam de kritiek niet meer alleen van tegenstanders, maar uit de boezem van de eigen partij. Dus het is een gigantische nivelleringsoperatie. Misschien nog nivellerender dan toen het kabinet aan uilder zat. Wiegels eeuwige vijand Den Uil. De naam is genoemd. De foto van de Uillanderbrug op de kaft van het regeerakkoord bleek een stille vooruitwezing die nog niemand had gezien. Zelfs Mark Rutte misschien niet. Die inkomensafhankelijke premie, ja, die had ik zelf niet bedacht. Palingoproer bleek er niks bij. Het idee honderden euro's meer te moeten betalen voor de zorg... zorgde voor een premieoproer. Ik denk dat het een voorbode is van nog veel meer onrust. Omdat er heel veel maatregelen in het, in het akkoord zitten die pijn gaan doen. Bij heel veel mensen in het land. En dat is helaas wel nodig. Een voorbode van nog veel meer onrust. Lodewijk Archer, de nieuwe vicepremier, voorziet nu al... dat de mensen straks doorkrijgen wat er nog meer is uitgeruild. Maar het kabinet staat al bijna op het bordes. De handtekeningen onder het regeerakkoord zijn droog. Dus volgens VVD-onderhandelaar Stef Blok blijft het daar ook bij. We gaan niet onderhandelingen herop. Geen nieuwe onderhandelingen misschien, maar wij voorspellen nu al... de scherpste randjes gaan eraf. Het premieoproer gestild en alles wordt weer zoals de VVD het ooit bedoelde. Maar zit het je een keer geweldig mee? Dan is dat juist weer dankzij de VVD. Tros Radio 1 18 minuten over 11 en u luistert naar Tros Kamerbreed aan tafel. Alexander Pechtel, de leider van D66. Uh, Bas e Eenhoorn, nu burgemeester van Alphen aan de Rijn... maar hier toch ook uh, bij ons aan tafel als oud-voorzitter van de VVD... en crisismanager, die hebben we hier ook echt wel nodig uh, vanochtend. En de Ton de voorzitter van de grootste vakcentrale, de FNV. Uh, meneer Eenhoorn, toch even met, met u beginnend. Uh, de, de, de schrik bij de VVD, bij uw partij zit er natuurlijk behoorlijk in. Niet alleen over de uitkomst van die plannen. Nou ja, uitkomsten na, tussen aanhalingstekens. Maar ook natuurlijk een, uh, een uh, inkomensafhankelijke premie. Ik heb het over die zorgpremie. En dus ook het wegnemen van de vrije keuze. En met een inkomensafhankelijke premie praat je over een belasting. Of eigenlijk het, het, het sturen door de staat. Dat zijn allemaal... Uh, on-VVD-achtige maatregelen. Dat is wel heel erg slikken voor een echte VVD'er. Ja, en in, in de zorg zitten nog wel meer dingen die uh, slikken zijn. Bijvoorbeeld uh, het uh, terugdringen van de marktwerking... de concurrentie tussen verzekeraars. Het uh, terugdringen van de eigen keus voor de patiënt... met betrekking tot uh, waar mag ik uh, naar het ziekenhuis... ik ben bereid iets extra te betalen, maar dat kan straks niet meer. Dus er zitten een aantal dingen in wat erg uh, slikken is. Maar uh, en dan kijk ik toch ook even naar wat Alexander Pechtolds zo net zei. Het uh, bestaat in Nederland niet dat uh, alles wat je in de verkiezingen uh, vertelt... Uh, waarvan je zegt, daar staan we voor, dat willen we... Uh, bijvoorbeeld met betrekking tot uh, de hypotheekrenteaftrek... maar zo zijn er veel meer dingen, dat die allemaal overeind blijven. Niemand haalt hier meer dan de helft van de zetels. Je moet altijd compromissen sluiten. En dat betekent dat iedereen ook weet dat je wat inlevert. Dus op zich zijn een aantal van die zaken heel begrijpelijk. Wat hier is gebeurd, is dat er uh, uh, een beeld is ontstaan van we weten niet precies wat de effecten zijn... van wat we hebben ingeleverd. Ja, wel hebben we zoveel miljoen uh, binnengekregen... van bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Wel hebben we de schuldenreductie voor elkaar gekregen. Dus het aantal VVD-punten wat, uh, wat is uh, uh, onderstreept... en waar een uitroepteken achter staat, die zijn duidelijk. Maar wat we hebben ingeleverd, die zijn onduidelijk. Daar is discussie over. En dat is heel erg vervelend. Want in dit soort situaties moet je wel weten waar je aan toe bent. En uh, iedereen begrijpt dat je moet inleveren. Iedereen begrijpt dat in deze tijden... van uh, crisis, van economische problemen, problemen, dat er iets moet gebeuren. Maar waar het om gaat is dat je het ook helder en duidelijk zegt. En dat is niet gebeurd. En dat zet natuurlijk onmiddellijk uh, de beide uh, partners op achterstand. Maar gelukkig, er is altijd een tweede kans. Mm. En die tweede kans is door eens goed te gaan praten in de Tweede Kamer... ook met de partijen, vooral met de partijen... met wie straks in de Eerste Kamer een meerderheid kan maar worden Maar u gaat toch een beetje makkelijk over het principe heen. Want zoals Kees het net aangaf, zijn dit echt... De hardcore VVD-principes natuurlijk. Ja, maar Die ook de, de, ook de kant Partij van Arbeid heeft hardcore... Uh, socialistische principes met betrekking tot eerlijk delen. En ik denk dat er binnen de VVD heel veel mensen zijn... die ook wel weten dat je soms eerst moet delen... om vervolgens te kunnen vermenigvuldigen. En uh, dat, dat, dat is uh, wat er natuurlijk in zit. Want een heel veel van de effecten van de maatregelen... die de VVD in dit regeerakkoord heeft, die komen pas later. En dat maakt het ook weer moeilijk. Uh, wat je op korte termijn inlevert, krijg je pas op langere termijn terug. Hm. Dus uh, dat, dat moet allemaal heel goed worden gecommuniceerd. Ja, maar goed. En uh, laten we zeggen, er is niet zoveel nieuws onder de zon... om te weten dat je in Nederland uh, na de verkiezingen onderhandelt... en dat je zaken inlevert. Is het zo simpel, Alexander Bechtold? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat men dat gewoon onderschat heeft. En het, het giftige aan die cocktail van, van, van zorg en, en, en inkomenspolitiek... is dat na uh, de afgelopen jaren 18 miljard bezuinigen... 12,5 miljard in het vijfpartijenakkoord bezuinigen... nu nog eens 16 miljard... De rek natuurlijk bij een deel van de bevolking uh, er een beetje uit begint te gaan. En welk deel van de bevolking. Nou ja, dat u dan is op? met name die middeninkomers. En dat zijn de inkomers waar nou ja, beide partners werken, waar het Hollen en Vliegen is om, om zaken te doen. Dat zijn niet grote graaiers, dat zijn hele normale mensen. De hardwerkende die, Nederlander werd Dat zijn zoals inderdaad dat in. VVD. Het zijn werkende Nederlanders. Het zijn mensen die bijdragen die hun, wat willen voor hun kinderen. Die worden geconfronteerd. En nou net op dat punt van zorg. He, het is namelijk, het, en, en, en daar begint nu door te dringen. Het draagt niet bij aan het terugdringen van de kosten van de zorg. Het is slecht voor de concurrentie in de zorg, want de hele zorg gaat. concurrentie van de zorgverzekeraars gaat dadelijk eigenlijk alleen nog maar over die 20 euro, wat die premie is. Nou, dat is dus geen concurrentie. Het heeft perverse prikkels, want de mensen die 20 euro betalen hebben geen enkele prikkel om, om zuinig met zorg om te gaan. En degene die zich blind betalen, denken ook, ja, ik, ik betaal me. Dus, dus dan is, zal ik het ook consumeren? Dus dan zal ik het ook nog eens consumeren. Ja. Dat lees je ook nu, dat mensen dat zeggen. En dan, je wil dus een solidair systeem overeind houden... en nou net op dat punt van zorg, wat ook in de campagne bleek heel gevoelig ligt... het draagt ook niks bij aan de kwaliteit van zorg... Ja, Daar ga je inkomenspolitiek dus, op, op, op ja, bedrijven. Dan is het wel ja, interessant een, natuurlijk als die discussie in de Tweede Kamer komt... dat we erop kunnen rekenen dat uh, D66 een paar stapjes met de VVD meegaat... om de scherpe randjes eraf te halen. En dat zal de Partij van de Arbeid niet leuk vinden. Maar het is heel goed om een sociaal-liberaal ja, en een andere liberaal... Uh, dan op één lijn te krijgen. Wat, wat, ik denk dat dat allemaal nog wel zou lukken. Maar wat is er gebeurd? Men heeft dit aan de PvdA aangegeven in, in dit domein van de zorg. Daar zoeken het, het, het nivelleren in ruil voor, en daar zal Heerts natuurlijk aan staan... het ontslagrecht, de WW-duur. Uh, allemaal zaken die bij de PvdA heel slecht liggen. Dus omdat men vooral gekeken heeft niet waar zitten oplossingen in het midden... maar waar haal ik een brok voor de PvdA binnen, waar haal ik een brok voor de VVD binnen... is dit een kaartenhuis wat moeilijker te schuiven, is dan alleen te zeggen... we halen de scherpe kantjes van de zorg af. Want het was nou juist het principe van nivelleren... die bij de PvdA kennelijk al die andere dingen mogelijk heeft. Ja, nee, maar ik denk, ik denk, ik denk daarvan... dat dat niet helemaal juist is... als ik dat mag zeggen, want... Ja. Uh... Uh, beide partners in dit kabinet hebben gezegd... we moeten eens goed kijken of disproportionele zaken... eruit gehaald kunnen worden, of de scherpe randjes eraf ja. kunnen halen. Ook vandaag. Lees weet ik, ik zeker, gekan. ja, maar Ik weet zeker dat vandaag op het PvdA-congres ook zal worden gezegd... het is niet de bedoeling om uh, de middeninkomens... die uh, de hardwerkende Nederlanders zodanig te treffen... dat het disproportioneel is. Inleveren, dat kan niet anders. Daar zat de VVD niet op te wachten, maar dat moet wel gebeuren. En ik kan me niet voorstellen dat D66 zich totaal distancieert... Het Feit dat iedereen wat moet gaan inleggen, heel even. Ton Heerts. want ja. uh, uh, uh, u staat voor die hardwerkende Nederlander. Reageert u eens op wat Pechtelt zegt dat die nu zo hard aangepakt gepakt worden hierdoor. En dat de rek daaruit is. Hoe... Zeker. zeker. Hoe, hoe, hoe ziet u dat? Ja, kijk, rond die zorgen, er lag ook uh, zeer recent... is er een advies afgesloten in de Sociaal Economische Raad... die ook uh, een deel van de bevordering... van inkomensafhankelijke premies mogelijk maakte. Ik denk dat in die weken van de formatie... dat volstrekt is doorgeschoten. Het zijn heel veel technische berekeningen. Daar komt het Centraal Planbureau erbij. Men wilde de zorgtoeslag eigenlijk helemaal... Uh, om zeep helpen. En dan krijg je in de techniek uiteindelijk dit soort effecten. Het rondpompen ja, van geld ook, wilde men kwijt. En dat is ook verder gegaan dan we ooit hadden bepleit... Uh, vanuit werkgevers, werknemers en kroonleden in de Sociaal Economische Raad. Dit is het gevolg daarvan. Maar er zijn natuurlijk hele andere maatregelen. Het is dus denk ik ook niet voor niks dat Wouter Bos vandaag het signaal afgeeft... van bij de PvdA komt het nog. Het lijkt nu even de VVD. Ja. Maar de, de maatregelen die nu worden genomen op de arbeidsmarkt... die zijn, die zijn echt desastreus. Dat, dat is echt bijna PvdA onwaardig wat ja. daar uh, ja, maar is maar afgesproken. even, even van dat vindt, de A onwaardig? Ja. Precies, Phil. Ja, dat eens dus even. Nou, dat, zal ik, dat zal ik doen. Ja? Er wordt gezegd dat de WW na twee jaar gaat. Dat is niet waar. De WW is een volksverzekering. Daar betalen mensen Aan premies voor. Tot op, en die gaat naar één jaar. De rest ja. gaat naar de bijstand. Het is van verzekering naar voorziening. Ik heb daar al weken, uh, een paar weken geleden ook voor gewaarschuwd. Als je die discussie voert, dan moeten we het daarover hebben. Een aantal jaren geleden is tegen de werknemers gezegd: vanwege koopkrachteffecten hoeft u geen premie meer af te dragen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen en in de WW. Nu is het verhaal dat er tekorten zijn. Maar er is helemaal niks gevraagd aan onze leden. Wij gaan onze leden ook vragen, en heel Nederland waarschijnlijk vragen... bent u bereid om weer een verzekeringspremie te gaan betalen voor werkloosheid? En misschien moeten we dat wel helemaal buiten het publieke stelsel omdoen. Want allerlei zaken rondom werknemersverzekeringen... daar hoefden de werknemers niet meer voor te gaan betalen... want dat deden de werkgevers. Maar het hele principe is daardoor aan gort gegaan. Als je een autoverzekering hebt en je betaalt premie en de verzekeraar zegt, nee, maar je hoeft niks meer te betalen... dan zegt hij aan het eind, ik schrap de polisvoorwaarden... of ik laat weer premie betalen. Ja. Ons hele systeem, na de invoering van het EMU-saldo, van, van de euro... is zo technisch geworden in die sociale fondsen... dat de prijs, het harde gelach nu is... bouwvakkers, ik spreek ze op voetbalvelden... Ja. die zijn niet meer bezig met naar werk, naar werk. Die zijn niet met ander werk bezig. Als deze maatregelen worden ingevoerd... dan staat men meteen aan de bijstandspoort, dan wordt er gezegd... Er is dan bijstand. Dat is voor heel veel nou, mensen helemaal heeft u niet zo. Maar ik uw kans dan niet, niet gepakt. Want kijk, wat ik, wat ik wel vernieuwend vond van deze snelle uh, procedure. was dat mijn partners aan tafel vroeg. Nou, we hebben gezien hoe uh, u namens FNV. en Wientjes namens VNO. daar uh, naar binnen gingen. De, wij als politiek, als volksvertegenwoordiging. wisten u, u nog van niet niks. Mee? Wij mochten uh, niks. Maar oké, okay, dat is goed. Als, daar, uh, als dat op maat is naar een sociaal akkoord. kan ik me daar van alles bij voorstellen. Maar vervolgens kwam u buiten en buiten en zei u: de polder is terug. Op, dit, op dat moment had u de kans om als FNV te zeggen... luister eens, dit gaat me te ver. Overigens, ik zeg vanuit mijn politieke visie... ik vind die terugdringen van de WW prima. Maar waar ik me over verbaas is iets als jeugdwerkloosheid. Het, het komt nog niet voor in het stuk. ZZP'er, daar hebben we er bijna een miljoen van in dit land. Het, het, het komt niet eens voor in het stuk. Het is... Het zijn een paar brokken waarvan ik zeg, oké, okay, dat is prima... maar u heeft uw kans gemist om te zeggen... heren, ga nog eens even door nou, met onderhandelen... Ja. want zo komt het nooit nou, een sociaal akkoord. Dat laat ik met u toch zeker niet zeggen. Wij zijn, wij zijn uitgenodigd. Ik denk dat ons land uh, behoefte heeft. Daadkracht tonen is één, maar draagvlak afbrokkelen is twee... en daar heeft niemand belang bij. De FNV heeft haar verantwoordelijkheid samen met VNO genomen om weer in gesprek te geraken. Ik denk mm. dat het al moeilijk genoeg was... met een verbrokkelde uh, sociale partners en, en verbrokkelde... Ja, beleid dat ja. gesprek maar goed, maar, dat maar gesprek nou, nu zijn, even de vraag ja? van Pechtold. Waarom zijn, heeft u uw kans niet gegeven toen u daar Wij tafel zat? Wij zijn uitgenodigd. Wij waren niet uit en zijn niet uit op een sociaal akkoord. Wij zijn aan tafel gegaan. Daar zijn ons een aantal vragen gesteld. Wij hebben helemaal niet uh, inzage gehad in het regeerakkoord... Okay. wat toen in, in wording was. Wij. En uh, ik heb daar onmiddellijk gezegd... Nou, noem eens, noem, noem eens zo'n vraag dan die gesteld is. Wat is we dan zijn wel besproken? over de onderkant van de arbeidsmarkt. Wat vinden sociale partners daarvan? Wat moet er gebeuren? Uh, wij waren met uh, werkgevers uh, in gesprek... om te kijken hoe we van werk naar werk trajecten konden bevorderen. Was daar ruimte voor? Ik ben naar buiten gekomen... Hm. En de heer Wientjes zei, de polder is terug. Ik zeg, nou, tikkeltje minder mag ook wel. De polder is niet weg geweest. Er zijn dagelijks heel veel bestuurders van de FNV die ook cao's afsluiten. Er wordt heel veel gesproken. Ik vond dat te optimistisch. En met onze inbreng is volstrekt onvoldoende gedaan. En wij hebben heel veel moeite gehad om op afgelopen maandag te zeggen dat we het gesprek aangaan. Nou. Verder heb ik deze week het Kamerdebat gevolgd. Daar werd ja. even gesuggereerd alsof er een uh, akkoord was met sociale partners. En onmiddellijk hebben wij dat, laten dat, weten: dat is... er is geen akkoord. Nou, oké, okay. er is geen akkoord. En, dan, uh... en al helemaal niet op de inhoud. Maar ik en ik helemaal zeggen, niet. u bent er ook niet op uit. Nee, Want ik zou, sorry, als, als... Pechtold. Uh, nee, ga je gang. Ik, ga je nou ja, ik, ik vond het heel opmerkelijk dat u zegt: ik ben ook niet uit op een sociaal akkoord. Kijk, ik was het niet gesprek... uit op een sociaal akkoord voordat we naar binnen gingen. Okay. Pechtold? Nou ja, ik, kijk, het gesprek vond plaats aan het eind van, van de formatie. Je kan, ik kan me goed voorstellen dat je aan het begin van formatie zegt, inderdaad, met de woorden die u zojuist zegt om eens te luisteren. Wat vindt u van de onderkant van, de, zaar, arbeid, uh, van, van uh, de arbeidsmarkt? Wat vindt u hiervan, wat vindt u daarvan. Maar de indruk bij mij was: de partners komen aan het eind binnen, hebben dus daar mee kunnen praten. Of in ieder geval hebben delen van dit akkoord gehoord. En daar had de kans gelegen om te zeggen. Dit is een onevenwichtig ja. pakket. Maar, maar dat hebben wij ook heel duidelijk Wat wij daar overhandigd hebben... is ook een, een, een, een gezamenlijke opvatting van werkgevers en werknemers. Uh, want dat is ook mede namens ja. collega's van CNV en MAP gedaan aan mijn kant. Uh, dat ons hele sociale verzekeringsstelsel... en het over de schutting gooien van heel veel verzekeringen... naar de gemeentes met ja. nog een uithalen uit de budgetten... dat dat onderdacht is, te vroeg... En dat, dat we daarover wel in gesprek gaan. We staan nu aan de vooravond van het feit, komen we überhaupt nog wel te, te spreken? Het ja. gaat nu over de zorg, maar de arbeidsmarkt komt nog, de onderkant. Het is, er wordt allemaal, als je het regeerakkoord ook leest, het is maatregelen, het is opleggen. Het is maatregelen, maatregelen, ja. maatregelen, maatregelen, maatregelen. Is het, het gaat nou, het meer over klinkt, mensen. Ja, het, ja, het klinkt gaat, heel erg kwaad, hè? Nou, uh, nou, kwaad is denk ik het verkeerde woord, maar... Nou, wat is het woord dan? Want u begon... wij, willen aan, wij willen weer mee, bijvoorbeeld over de sociale zekerheid. Daar willen we mee aan de regie. Het is volstrekt in handen gekomen van de overheid. Uh, wij, onze rol als sociale partners is helemaal uitgespeeld in dat kader. Wij, zullen ons, wij noemen dat intern binnen de FNV polderen en volderen. Wij zullen weer gaan spreken, maar we zullen ook meteen ook vakbondsmacht opbouwen. En ik denk dat het hele zware tijden worden... ook voor de regeringscoalities, maar zeker ook voor de PvdA als het gaat om de verstandhouding tot de polder... in relatie tot de vakbeweging. Vind ja. je dan dat het verkeerd is, als dat ik dat mag vragen... dat we uh, een meer gewicht leggen bij de lokale overheden... en proberen daar meer maatwerk te leveren dan tot nu toe uh, is geweest? Ik bedoel Ik Die gedachte om, uh, om te decentraliseren, uh, uh, zou je daar tegen zijn? Daar ben ik niet tegen. Voor een deel ben ik daar zelfs voor... Uh, geen misverstand daarover, omdat het, het moet het niet ingewikkelder maken dan het is. De gemeentes is de eerste overheid en daar gebeuren een aantal dingen. Ja. Maar ik vind op het moment dat als sociale partners, als, als je nog een relatie hebt, of dat nou een zzp'er is, of een werkgever en een werknemer, dan moet de overheid zich zo laat mogelijk ermee bemoeien. En als de overheid zich er dan mee bemoeit, dan moet het ook volledig zijn. Ja, als u, maar niet dat, dat wazige wa vlak wat we nu hebben met een beetje UWV... en een beetje gemeente en een beetje wethouder... en een beetje minister en een beetje dit en een beetje dat. Dat werkt niet. Ja, ik uh, citeer u uh, uit, uit deze uitzending. Toen zei u namelijk een paar minuten geleden... dit is de Partij van de Arbeid uh, onwaardig. Uh, wat wilt u zeggen tegen de... Uh, Aanstaande minister van Sociale Zaken en vicepremier. Partij van de arbeidman Lodewijk Asje. Nou, daar. Uh, wij zullen, denk ik, op korte termijn kennismaken. Niet alleen met de FNV, maar ook met CNV en MAP. En nee. ook met, met de werkgevers. Maar goed, wat kan hij op rekenen, wat u betreft? Nou, ik denk de woorden. Volgens mij heeft hij deze week de woorden gebruikt: zware tijden. Ja? Nou, dat, uh, ik denk dat dat waar is. Ja, maar, ik, maar ik, voor ik denk, ons of voor hem? Ik denk dat er de kille tijden aanbreken voor ons hele land.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 Nou, dat, dat klinkt, we hebben nog steeds 1,3 miljoen leden. Nee, nee, okay. dat, mag, nee, okay. dat mag u zeggen, maar we hebben natuurlijk ons eigen proces. Daar zullen we verder de luisteraars niet mee vermoeien. Uh, dat is ingewikkeld genoeg. Wij willen meebouwen aan uh, ons land, uh, aan de maatschappij, voor een werkend Nederland met gewoon goed werk. Alleen wij vinden dat er op ja. dit moment zodanige maatregelen worden afgekondigd, bijna vanuit een stoerdoenerij. Ja wij lossen het op, we hebben de wijsheid in pacht... we hebben ons opgesloten, dit is wat het is... en nou moet iedereen maar meewerken. Ja. Zo zal het in Nederland niet werken. Dus die, ik heb het hier voor me liggen... die sociale zekerheidsparagraaf en inkomensbeleid... met al die maatregelen waar we allemaal mee te maken krijgen... jong, oud, AOW, partner, toeslag van AOW is gaat aan. Nou, noem maar op. Wat zegt u dan tegen Asje over deze paragraaf... als hij vraagt, ga jij mij daarin steunen, ja of nee? Um... Wij, wij gaan niet onvoorwaardelijk steunen. Zeker niet. Wij, gaan, wij willen wel het gesprek aan. Maar wat ik al zei. Ik kom nu net van een actie in de CAO thuiszorg in, uh, in Amsterdam. Uh, wij, zullen, wij zullen via de CAO tafels proberen heel veel dingen ook uh, tot stand te brengen. En we, verge, ik, ik, we hebben het nu over de arbeidsmarkt. Maar wat er in de pensioenen allemaal hmm. gebeurt. En wat er uh, daarin uh, allemaal aan bezuinigingen zijn afgekondigd. Daar heeft nu niemand het nog over. Nee. Nou, maar dat komt gaan. er ook allemaal nog bij. Dat uh, ja. komt allemaal misschien ook wel ja. op het congres uh, van de Partij van de Arbeid nog ter sprake. We gaan even schakelen met Den Bos. Daar zit uh, NOS-collega Wilco Boom. Wilco, speelt de hele discussie goedemorgen. over goeiemorgen, over zorgpremie... en over alles waar wij het hier vandaag aan tafel over hebben, daar ook al? Ja, die zorgpremie die gaat hier ook in de discussie zeker een rol spelen. En dan gaat het om de discussie over de vraag of de Partij van de Arbeid leden ja of nee gaan zeggen tegen het regeerakkoord dat afgelopen week is gesloten. Um, interessant is, afgelopen dinsdag en, um, we had de Partij van de Arbeid een informatieavond voor leden om het regeerakkoord uit te leggen. Toen speelde de zorgpremie daar geen enkele rol. Die cijfers waren toen ook nog maar net naar buiten gekomen. Die cijfers over de gevolgen voor de middengroepen. Uh, gisteravond was er ook een informatiebijeenkomst voor de leden. En toen was dat onderwerp plotseling het belangrijkste onderwerp waar de leden over spraken. En bleken er toch ook in PvdA-kring behoorlijke zorgen te zijn... over de effecten van die inkomensafhankelijke zorgpremie. En ik heb vanochtend hier in de Brabant al in Den Bosch al een paar leden gesproken. En ook zij geven toch wel aan uh, dat ze er mee in hun maag zitten. Luister maar even. Het is mooi dat de lagere inkomens er wat bij krijgen. Maar het moet niet zo zijn dat de middeninkomens uh, nu de zwaarste lasten gaan dragen. Ik begrijp ook niet goed waarom die 70.000 70 plafond is genomen. Als je wat hoger hebt, dan, dan gaat je gemiddelde percentage natuurlijk ook weer wat naar beneden. En ik begrijp dat uh, Rutte gezegd heeft dat er aan knoppen gedraaid kan worden. Nou, dan kan er aan onze kant ook wat knoppen gedraaid worden, denk ik. Ik vind het wel redelijk en ook rechtvaardig dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar het moet niet zo zijn dat uh, dat ook ongelimiteerd kan. Ik ben ook blij dat de mensen met uh, inderdaad wat minder inkomen er in ieder geval uh, niet op achteruit gaan. En wellicht ook iets op vooruit gaan. Dus wat dat betreft samen eerlijk delen. Vandaag moet het congres ja of nee zeggen tegen het regeerakkoord. Weet u wel wat u gaat doen? Uh, ik, ik wacht ook op bepaalde antwoorden af. Ik ben er wel uh, voorzichtig kritisch. Maar het klinkt toch als ja. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Ja, deze mevrouw houdt de spanning er dus nog even in. Of ze ja of nee gaat zeggen tegen dat regeerakkoord. Nou, dat zal uiteindelijk wel ja worden. Want Dietrich Samsom heeft een enorm mandaat gekregen van de leden. Hij heeft de verkiezingen gewonnen. Dus ik denk niet dat de partijtop zich daar zorgen over hoeft te maken. Maar het is wel duidelijk dat de, de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie... ook bij de Partij van de Arbeid een steeds belangrijker issue begint te worden. En dat veel leden zich daar zorgen over aan het maken zijn. Dankjewel, Wilke Boom vanuit uh, Den Bosch, het Partij van de Arbeidcongres. Yes. Ton Heerts nog even, voorzitter van de FNV. U zei net: we hebben het nog niet eens over de pensioenen gehad. En u glimlachte er bijna bij: van hoe is het mogelijk dat dat er allemaal in staat? Pik eens een paar dingetjes eruit waarvan u zegt: nou ja, dat is echt onvoorstelbaar. Want nou, die, dat straalde u uit. Die glimlach was al zorg bedoeld. Ja, dat, nou, uh, <laughs> dat probeerde ik te vertalen, dit beeld. Uh, maar niet, ja, de. Uh, um, de, de AOW-maatregelen zijn... De AOW-verhoging is nog sneller naar voren gehaald. Dus dat betekent dat een Lef, aantal mensen... De leeftijd, gewoon een, leeftijd ja, ja. Ja, de leeftijd. Dat betekent dat een aantal mensen gewoon een aantal maanden geen inkomen hebben. Dat moet allemaal nog... Er, er wordt dan gezegd... Er zijn allemaal regelingen voor getroffen. Maar dat is voor een bepaald deel van mensen die een inkomen hebben. Er komen dus... Door dat verhogen van die AOW en dat nog weer sneller invoeren dan al eerder was afgesproken, komen de mensen met gaten te zitten. Het aanvullend pensioen, lijkt me ook niet onhandig als je daarop gerekend hebt, dat moet nu allemaal worden bijgesteld. Die pensioenfondsen staan voor een deel al onder druk, maar de komende jaren moeten die, die zich opnieuw aanpassen bij een latere ingang van de AOW dan is er vervolgens de fiscale mogelijkheden, het zogenoemde Witteveenkader, daar is enorm op bezuinigd. Honderden miljoenen worden daar ook op bezuinigd. Dat komt er ook nog eens een keer bij. Mijn algemene indruk is, het is allemaal iets te snel, iets te ondoordacht en iets te rigoureus. Nou, dat is duidelijk. We kunnen bijna afronden, geloof ik, meneer Pechtold. Nou ja, ik dus het klinkt toch heel erg op. La, laat, laat, laat, ja, laat ik dan proberen er een positieve noot in te gooien. Want er zijn ook veel van uw hervormingen, natuurlijk. Ja, he, die ja, kijk, staat. U, ik, u staat eigenlijk toch wel voor een groot deel achter dit plan. Zeker. Ja, ja, ja ik, daarom heb ik ook direct aangekondigd: constructieve oppositie waar het kan, uh, kritisch waar het moet. Uh, en ik zou graag willen dat we door deze periode van uh, ja dit een beetje paniekvoetbal heen komen. Want het ergste is dat wij in Den Haag veel van deze dingen allemaal begrijpen. Maar het beeld bij heel veel mensen thuis natuurlijk is... ze hebben er niet over nagedacht. En dit krijg ik dadelijk zomaar op mijn dak. Ja. Dus daar moeten we snel doorheen. daarom is het ook goed dat uh, we donderdag en vrijdag... Uh, een gemiddelde regeringsverklaring is, een debat van meer dan 11 uur... dat we veel van dit soort zaken nog eens neerleggen. Daar zal ik ook natuurlijk kritisch zijn over het onderwijs... waar uh, geen geld bij komt, sterker nog, op bezuinigd wordt. Uh, en andere zaken. Maar het allerbelangrijkste is dat we mensen het vertrouwen geven. Twee partijen, ja, die nou eenmaal op dit moment... men hef, heeft er niet voor gekozen, men is ja. meer tot elkaar veroordeeld... zullen nu toch echt moeten zorgen dat deze dingen gaan gebeuren. Ja, meneer Eenhoorn, toch even naar u. Uh, deze hele commotie heeft er, ik weet de laatste stand niet... maar gisteren waren er 200 leden die bij de VVD hun lidmaatschap opzegden. De, het rumoer in het land is heel erg groot. Pechtold zegt, het vertrouwen moet terugkomen. Maar uh, op, op welke manier kan dat? U als crisismanager, u heeft inmiddels heel wat crisis achter de rug... binnen uw partij en binnen de gemeente Alphen aan de Rijn... waar u burgemeester bent. Waar het altijd om draait, is dat je tijdig uh, je aandacht geeft... aan uh, de mensen die getroffen worden. Dat is uh, nagelaten. Dat je tijdig zegt waar het precies over gaat. Ook dat is uh, nagelaten. En dat je vervolgens ook helder bent over de wijze... waarop je uh, uh, zaken daarna gaat aanpakken. En ook dat gebeurt nog niet. En ook dat gebeurt dat niet. Het lijkt mij drie zijn er fout. drie elementen, als je kijkt naar de communicatie... die alle drie missen. En uh, ik ben een groot uh, fan van Mark Rutte. Ik ben een groot fan van de manier waarop hij communiceert. Uh, en ik, ik ben ervan overtuigd dat hij uh, zich zal herstellen... om dit zo snel mogelijk op te pakken. Uh, gisteravond in Lunteren had hij uh, in de uh, bijeenkomst van de bestuurders van de VVD uh, ook een duidelijk verhaal. Maar je merkt, uh, uh, uh, daar moet heel veel al gebeuren. Nou, Want als nou ja, je even als al je achter bent in communicatie, dat weet iedereen... dan moet je uh, daarna heel hard knokken uh, om vertrouwen terug te winnen. Het is uiteindelijk... Uh, heb, sneller ben je het kwijt dan dat je het weer terug hebt. Ja, ton Heert? Nou, op zichzelf ben ik ook uh, wel een fan van Rutte en ook van Samson... op het moment dat men de polder ook een warm hart toedraagt. Maar even naar de heer Pechtel toe. De, uh, kijk, er is ook wel... Uh, we hebben een, voor een deel, zeg ik ook vanuit de vakbeweging... het wel aan onszelf uh, te wijten. Er zijn nu uh, in, in de afgelopen tien jaar vijf verkiezingen achter de rug... een zekere mate van rust... Um, met rechts pakten we niet door, toen pakten we niet door. En een aantal thema's op de arbeidsmarkt, dat wil ik ook rustig zeggen... dat, dat, dat we ook vanuit de vakbeweging te lang hebben geazeld. Ja. Te veel hebben vastgehouden aan wat was. Dat geeft, gaf druk bij de uh, ZZP'ers, ook werkend Nederland. Um, uh, gedoe in eigen huis. En dat er nu een aantal dingen gebeuren... waardoor we met elkaar in gesprek komen om die Nederlandse arbeidsmarkt ook... Uh, gereed te maken voor de toekomst. De zorg is verworden tot inkomenspolitiek. Vind ik ook heel ingewikkeld, langzamerhand. Want koopkracht en, en een bezoek aan het ziekenhuis... hebben in zekere zin iets met, met elkaar, elkaar te. te maken. Maar ook niets met elkaar te maken. Mm -hmm. Dat moet ook helemaal niet. En, en, en dus dat is een, een nuancering op van overal tegen. Uh, wij zijn voor een aantal dingen. En ik vind ook dat wij als, als, als FNV het voortouw moeten nemen... in van werk naar werk trajecten. We hebben nu in de grafische sector een paar... Goede voorbeelden dat de overheid er zich zo laat mogelijk mee bemoeit. En dan is het succes op van werk naar werk zo groot mogelijk. En dat betekent niet alles van behoud van oud. Dat betekent ook wel uh, dat we sneller moeten accepteren. Andere banen in een andere sector. Uh, dat onderste loonschalen weer opengaan. Dus ik wil in die zin niet het beeld van de oude FNV wil niks. Want wij zijn voor goed werk in moderne tijden. Ja, meneer Heerts, het, uh, nog even weer terug naar, uh, naar u. U noemt een aantal uh, punten zo op een rij... qua uh, communicatie met, uh, met ons, de burger. Eén. Uh, eenhoorn bedoel je? Of eenhoorn, wat zei ik dan? Heert, maar geeft niet. Oh, sorry. Uh, ik heb wel mijn bril op en daar kan ik ja, niet aan liggen. Ja, ja. Maar het, is, uh, het is meer de stem. Ja. Uh, nee, maar meneer Eenhoorn, uh, u noemt net op een rijtje alle fouten die uh, gemaakt zijn, ja, eigenlijk door Mark Rutte qua communicatie met ons, de kiezer, de burger. Um, hoe, wat zou nou uw tip zijn voor hem uh, op dit moment om daar nog uh, enig uh, voordeel uit te halen en ons weer een beetje aan ja, die brug te slaan naar de burger? Nou ja, door uh, te vertellen dat, uh, dat hij uh, niet alleen spijt heeft... van het feit dat het wat onhandig is verlopen... maar vooral naar die groepen toe zegt... wij gaan er heel serieus mee aan de gang. Dat gaan we in de Tweede Kamer doen. Dat gaan we ook in een goed overleg doen met partijen... met wie we straks hopelijk in de Eerste Kamer... een meerderheid kunnen hebben om uh, deze noodzakelijke... Uh, maatregelen te nemen. En uh, ja, dat, kijk, de VVD houdt geen, uh, uh, geen algemene vergadering... zoals vandaag de Partij van de Arbeid. Maar hmm. wat gebeurt is, men gaat het land in, men gaat praten... en dan moet je beginnen met duidelijk te kijken... Ja. naar degenen die getroffen worden. En je moet, uh, denk ik, toch ook altijd weer zeggen... Uh, dat er perspectief is op beter. En dat vind maar, ik een heel dat... belangrijk punt, als ik dat mag zeggen... Ja. De VVD heeft natuurlijk een groot aantal elementen in uh, dit regeerakkoord... die op de lange termijn uh, een positieve werking zullen hebben. Het is niet leuk om, uh, om zulke maatregelen, mee, uh, maatregelen te moeten nemen op korte termijn... maar als je weet dat je de schuldenreductie daarmee op een goede manier aanpakt... dan heb je uiteindelijk een beter en een sterker Nederland... dan dat je dat nu niet zou doen, want dan wordt het pap en nat houden. Dus in die zin moeten we ook de VVD'ers voor ogen houden... dat heel veel belangrijke punten van het VVD-verkiezingsprogramma... heel duidelijk, klip en klaar en stevig in dit regeerakkoord zitten. die focus op schuldenreductie is wel doorgeslagen. Ik vind dat we ons moeten houden aan begrotingsregels... maar je moet je wel kijken met welke maatregelen. En als je nu ziet dat de VVD wel zijn 16 miljard binnenhaalt... maar ondertussen de werkloosheid niet alleen op korte, maar zelfs op lange termijn oploopt... dan denk ik dat je het paard achter de wagen hebt. Uh, en dat was uh, in het doorgerekende VVD-verkiezingsprogramma niet. Dat was in het doorgerekende d 66 verkiezingsprogramma niet. Maar men heeft gewoon te snel een paar brokken bij elkaar gegooid. En u had het zojuist over de houding van Rutte. Kijk... Met dat Rutte 1 eh, begonnen ze met die uitgestoken hand. Nou, ik heb niet anders dan een gestrekt been eh, ontmoet. Mm. Want eh, de oppositie was nodig... wanneer er een missie naar Koenders moest worden eh, in elkaar geknutseld. De oppositie was nodig toen het katshuis in elkaar mm. eh, knalde. Maar ik heb nooit enige toereiking gevonden... al ging het maar om het bijvoorbeeld terugdringen van de mm. BTV-verhoging van de podiumcultus. Ja. Dat was een bedrag van niks, maar Wilders had de macht... en er gebeurde helemaal niets. En nu? Als men om wil... Dan zal dat toch heel snel moeten. En ik vond het eerste debat wat dat betreft, zowel Rutte als Samson, nog niet in die stand staan. Het was uh, Buma en Pechtel, die vanuit het redelijke midden toch proberen dingen te doen. Het was: uh, jongens, jullie staan aan de kant. Wij gaan het doen. Dus dat, dat zullen ze dit weekend dan heel snel moeten veranderen. Nou, maar ik vind wel dat Pechtel daar een punt heeft. Hè. Uh, uh, de situatie in Nederland is ernstig genoeg. Uh, en het uh, kan niet zo zijn dat wij uh, in een intern gerommel niet in staat zijn om voor de noodzakelijke maatregelen... meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. Dus in die uitgestoken hand in dit geval... Uh, van Alexander Pechtold, daar moeten ook de huidige coalitiepartners op ingaan. Dat is wel een oproep die u daarmee doet. In. Absoluut, ik denk dat dat uh, nodig is, zoals ik uh, al zei... en dus ook, zoals ik ook al een paar keer is gezegd, om weer perspectief te bieden... voor die mensen die nu het gevoel hebben in de steek gelaten. Oké, okay, nou aanstaande maandag moet dat nieuwe kabinet... met deze plannen allemaal op het bordes staan. Uh, veel namen van ministers en staatssecretarissen weten al, weten we al. We hebben hun foto's ook allemaal gezien. En met die foto's zijn wij eens eventjes op pad gegaan bij het grote publiek. Roddel en Achterban. Dat is de nieuwe minister van Onderwijs. Over, uh, nee, ik weet het allemaal niet. Ja, die is van de VVD. Nou, dat, dat zeg ik me wel, maar mijn er weer niks. Die zit volgens mij uh, in de kamer, als ik het goed heb. Die oude Rotterdammer van vroeger burgemeester was, die zit er ook ergens. Schild. Maxima. zit nou, nou, hè? Een mooi rook. Ja. Ja, yeah. uh -uh. Ze, zeven blok Die andere krokelen dokus. Beschermd. Sorry, ik weet het echt niet. Hij ziet er wel wat, leuk uit. Hij wordt vicepremier. Dan moet ik even Facebook gezichtsherkenning kijken. Die is ook van de P vandaag, in ieder geval. Zou wel een nog vader minister zijn? Hij uh, uh, heeft iets doen met doen. een A als achternaam Zou het echt niet weten? Lodewijk? Ja, dat heeft Samson gisteren verteld. Abrahams of zoiets. Moet ook in de eerste of tweede kamer oh, zitten? allemaal, denk ik. Ja, die zag ik gisteren op nieuws. Lodewijk er Kan mijn vader kunnen zijn. Kijk wat gaat gebeuren. Als het fout gaat dan ga je weer naar de oudjes toe. Nou, ook op het gebied van de gezichten is denk ik nog wel wat uit te leggen. Ja. Wie vooral bekend zijn, zijn burgemeesters hun eigen gemeente. Alexander Pechtold zal het nog van Wageningen weten. Ja. Maar voor de rest weten Nederlanders heel weinig van wie wie is in de politiek. Ja. Nee, hoe dan ook, eh, meneer Pechtold. Eh, toch nog even een vraag over de beeldvorming van de afgelopen dagen. Het zoeklicht is heel erg gericht op de VVD. Ja. Wat daar allemaal is uh, ingeleverd. Had ik en, niet verwacht. Nee, want uh, inderdaad, Wouter Bos, die zegt dat in een interview in de Volkskrant ook de P PvdA krijgt het nog moeilijk. Uh, uh, Ton Heerts heeft al een aantal punten, uh, Partij van de Arbeid, onwaardige punten, hè, zijn citaat uh, genoemd. Maar hoe, hoe, hoe kan het uh, dat daar eigenlijk het gevoel nog niet zo is? Wij hebben veel ingeleverd. Nou ja, dat, dat zal dadelijk in die he, onderwijs waar men voor gestreden heeft... en he, wat niet gelukt is, ontwikkelingssamenwerking... waar men beloofd had naar 0,8% van ons he, te besteden inkomen zou gaan. Het, het zak nu onder de 6%. Dus daar zal zeker, eh, denk ik, ook wel het licht op komen. Maar ik, ik snap wel dat de Aars op dit moment niet... Ja, behalve Spekman, die ik uiterst onverstandig vind met zijn, het is allemaal een feest, ik snap wel dat ze zich wat inhouden. Want daar zal dadelijk natuurlijk het totaal van het pakket ook neerkomen. Maar ik had dit niet verwacht... Ik bedoel, traditiegetrouwen is het altijd de P van de Aan. Dat zeg ik niet met Schadefroy. Nee. Maar die zijn toch altijd in staat om de zoeklamp eerst op zichzelf te richten. En de VVD ja, heeft dit uh, volstrekt onderschat. En het feit ook dat beide nu allebei een andere kant op, op communiceren. He, Rutte die zegt de cijfers zijn nog niet bekend. Samson, die zich ongelukkig zit te twitteren met allemaal detailcijfers. Ja, dat is een vertekend beeld. Is, is dat niet wonderlijk? Wij waren gisteren natuurlijk ook heel erg op zoek naar de juiste cijfers en naar de juiste doorrekeningen. Ja. En uiteindelijk werd er was er zelfs onduidelijkheid over of het over je bruto of over je netto inkomen ja. belast werd. Die onduidelijkheid was bij u ook. Nou, ik heb in mijn fractie Wouter Koolmees... die een grote rol heeft gespeeld bij het Vijfpartijenakkoord. En die zei al op de eerste dag... Alexander, er zitten een aantal dingen in... die hadden wij niet zo laten passeren. Noem eens. Uh, nou ja, dat was bijvoorbeeld... Dat, dat, dat, en daar zijn we het hier aan tafel eigenlijk over wel eens. Als je inkomens verdeelt... oké, okay, dat is een keus. Maar doe het niet in het domein van de zorg. Want dat is het meest... Ik bedoel, Europa uh, was bij de verkiezingen... nog minder belangrijk in het ogen van veel kiezers... dan de zorg. Hè? Dat, dat, dat gevoel gevoel dat je via dat solidariteitssysteem... waar we de komende jaren nog met, met, met miljarden groei aan kosten... die we nauwelijks kunnen beheersen, dat je daar via gaat herverdelen, dat is heel kwetsbaar. Ja. En dat zei Koolmees mij gelijk. Hij zei, dit, dit, dit, dit ontploft. Die onduidelijkheid over de cijfers was, is, is natuurlijk... Uh... Nee, terwijl het Centraal Planbureau gisteravond via Twitter, fantastisch, uh, u doet het ook allemaal, uh, al aangeeft, ja, hè, RTL had, had nog ergere cijfers door ja, specialisten min, uit te breken. Min, min, min, en het 20%. min 20, min 30 procent voor sommigen. Maar ja, dat was natuurlijk ook idioot in dat debat. Op een gegeven moment vroeg ik, Kamp, maar wat betekent dat nou voor mensen? En toen zei hij tegen mij, de mediane werkt en de medianen, gepensioneerden. Toen zei ik, ik denk dat niemand zich thuis nee. nu voelt aangesproken. Nee, we weten niet... Uh, niemand Want zal dat zich mediane nee, voelen. Ton Heerts, medianen, <laughs> uh, vakbondsleden heeft u die? <laughs> nee, nee, nee, die hebben we niet. Maar, die uh, onduidelijkheid, die cijferonduidelijkheid. Nou, voor een deel hoe, komt hoe, dat, hoe schat met, u die in? Nou, voor een deel komt dat omdat de laatste jaren, is al een tijd gaande... de Belastingdienst via allerlei toeslagen steeds meer is gaan compenseren. Ja. Daar wilde men nu op onderdelen. Ja, dat is het rondpompen einde. van ja. geld waar men vanaf wil. Ja, 70% wat, van Nederland krijgt zorgtoeslag. Ja. Wat dat natuurlijk dus, idiotisch. Dus dat, daar zijn we het over. Bijvoorbeeld kleine dingen, maar grote dingen voor heel veel mensen. Er werd tegemoetkomen in chronisch zieken en gehandicapten. Via de fiscus werd die weer teruggebracht. Ja, dus de belastingdienst is heel, wordt ook helemaal uh, anders vormgegeven. Dat zijn allemaal technische maatregelen. Dat we nu een deel... Uh, van de, de, de koopkracht die steeds uh, teruggegeven werd via de Belastingdienst. dat dat nu wordt aangepakt, daar ben ik niet op tegen. Wat ik onverstandig vond deze week. ik vond het toch een goed voorstel van, uh, van Haasma Buma van het CDA. Het. Er is een instituut in ons land, het NIBUD. Het Nibud. Laat dat, dat nou eens hier ja. naar kijken. Want instituut je... voor Budget. Ja, want. Ja. Samson heeft ook gelijk dat sommige dingen door andere belastingtarieven, dat zijn de knoppen, dat er ook nog dingen worden weer weer weer Dat gaat ook worden. gebeuren. Dat gaat ook ja. gebeuren. Maar. Dan is meteen de houding, nee, niet het maar NIBUD. Er waren maar twee partijen nou, die uh, tegenstemden, dat waren VVD en PvdA. En, en, en, en dat vind ik dus echt onverstandig. Het ja. NIBUD staat niet ter discussie. Laat nou een NIBUD, want dat is heel wat anders dan, dan het Centraal ja. Planbureau. Het NIBUD gaat namelijk veel meer voor de mensen... en het Centraal Planbureau over de systemen. Meneer ja, ja, nou, nou, Ik, is, ik heb straks al verstandig? gezegd wat, wat uh, nodig is... is om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Dat is uh, ook trouwens gisteren uh, op het congres uh, van de VVD... ook aan de orde geweest in Lunteren. En, uh, bestuurderscongres, de bestuurderscongres was dat, en um, um, dit is um Kijk, ik sta een beetje op afstand van de politiek. En dan denk ik, hé, hey, waarom, waarom gaan we daar nou niet met z'n allen even naar kijken? Want dan gaat het echt om de mensen. Dus dat onderstreep ik. Uh, dus ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Het kan, ja. het kan niet wegblijven. En in het kader van communicatie... het is ook nodig om helderheid te geven. Zou we eigenlijk voor een gewoon groot ledencongres zijn... normaal algemene ledenvergadering met alle VVD'ers... nog een oordeel kunnen vellen over dit alles? Nee, daar ben ik in tegen. Daar ook. wordt nu wel een petitie voor verspreid. Ja, maar daar ja, zou ik zeer moment... tegen zijn. We hebben een heel andere methode... Okay. Uh, en ik vind dat een, uh, een fractie in de Tweede Kamer is aangewezen, is gekozen. En die geven regelmatig uh, nee. verantwoording nee. in algemene maar ja, die vergaderingen. Hebben drie, die hebben drie uur de uh, tijd uh, gehad om ja, het te bestuderen. Ja. Dan kan je nou ook die fractie kwalijk nee, nemen. Maar goed, maar uh, nee, daarom, daar, zegt, daar, nee, daar bent het. verantwoordelijkheid. Uh, tot slot even, uh, nog aan Pechtold gevraagd. U kent al die mensen die daar hebben zitten onderhandelen. Nee. Hele slimme mensen. Snelle denkers, zo Samson, uh, Wouter Bos. Uh, boekhoudkundige talenten als... Uh, uh, Kamp, deurwaarder ja. geweest ook nog. Ja. En, uh, en Stefan, belastinginspecteur. En, en een, uh, toch ja, altijd een frivol Een ik. opgewekt kijkende Mark Rutte. Hoe kan het dat dit soort mensen, deze talenten, uh, zoeken of fouten blijkbaar maken? Hoe kan dat? Omdat als je in zo'n kamer zit, en ik heb het een aantal keren meegemaakt, uh, je keer op keer je moet blijven afvragen: ik ben niet bezig met mijn verkiezingsprogramma hier. Ik ben hier uiteindelijk een pakket aan het maken waar mensen wat mee moeten. En dat is in die korte termijn. Termijn en dat opgepompte enthousiasme. Hè, laten we allemaal wel zijn. Niemand dacht dat deze twee samen een meerderheid zouden hmm. krijgen. Dat wilde de kiezer ook helemaal niet. Het idee dat ze tot elkaar veroordeeld, of dat ze de kiezer dit gekozen heeft, waren tot elkaar veroordeeld. De, de, de, de helft van de PvdA zetels zat drie weken daarvoor nog bij de SP. Een groot deel van de VVD zetels hmm. zat bij PVV, CDA en. Voor een deel zelfs bij mijn partij. Ze hebben te maar... weinig naar buiten gekeken. Is er een blinde vlek ontstaan of? Een... Ja, dat, dat weet ik niet. Ik, ik, ik heb alleen zelf meegemaakt bij zo'n vijf partijakkoord, dan gaat het snel. Dat, dat heeft je enthousiasme. En toen wist ik ook al, daar komt dadelijk iets uit. Toen was het de reiskosten wat eruit knalde als iets waar iedereen verontwaardigd over was. Nu is er ook weer zoiets. Dus, wat mij betreft, snel nu zorgen dat die duidelijkheid er komt... en laten zien dat er een kabinet komt wat hiernaar wil luisteren... en wat gaat zorgen dat deze scherpe randen er gewoon zo snel mogelijk afgaan. Nou, we zijn benieuwd wanneer en of die scherpe randen er inderdaad afgaan... en of het ons allemaal nog eens goed wordt uitgelegd. Vaste Ton Heerts, zee. Alexander Pechtelt, en Bas Eenoor, een dank. Dank je. En daarmee is het eind gekomen van onze uitzending. We zijn er natuurlijk volgende week weer. Maar na het NOS-journaal kunt u eerst luisteren... naar het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Na 1 uur is Tros met In Bedrijf, terug en met de Autoshow. En wat ons betreft graag tot volgende week. Dag. Samen thuis, samen Tros.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 We hebben een hoop werk te doen. Hashtag Janoezie Tax. Dit gaat ook niet gebeuren. Ik ben echt pissig erover. Radio 1. He Het nieuws van alle kanten. Oh. Ik klik liever. Tikken. Nee, scrollen. Tappen. Swipen. Met Bring It van Vodafone, Imteg en Cisco... kiezen uw werknemers zelf met welk device ze werken. Geef ze veilig direct toegang tot uw bedrijfsnetwerk. Kijk voor meer informatie op bring-it.nl. Bring it. Secure mobile working for everyone. Shh. De geheimen van Barslet. Ik wil niet meer dat je met zo iemand praat, goed? Hij wil alleen maar iemand voor Kom, Misha, we gaan. Waar is Misha? Hij was net nog in de Mission! Misha! Een tv-serie over één dorp, één verhaal, zeven waarheden. Vanavond om kwart over acht op Nederland 2...